door negens met het NOS-journaal. Voorzitter Gommers van de Vereniging voor Intensive Care... vindt dat het kabinet nu maatregelen moet nemen... om het aantal coronabesmettingen naar beneden te brengen. Hij zegt tegen nieuwzuur nieuwsuur naar aanleiding van de cijfers... die vandaag zijn bekendgemaakt. Terwijl gehoopt werd dat de laatste maatregelen... tot een afname van het aantal besmettingen zouden leiden... kwamen er sinds gisteren juist ruim 500 besmettingen meer bij... dan de dag ervoor. Volgens Gommers is het te laat voor een intelligente lockdown... zoals in het voorjaar en pleit nu voor een snelle volledige lockdown. Morgen vergadert het kabinet... en dinsdag geven premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie. GroenLinks wil de uitstoot van CO2 en broeikasgassen... sneller terugdringen dan waar in het klimaatakkoord vanuit wordt gegaan. De samenleving moet in 2045 al klimaatneutraal zijn. staat in het vanmiddag gepresenteerde verkiezingsprogramma. Om dat te bereiken wil GroenLinks een klimaatfonds in het leven roepen... van 60 miljard euro...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 De finale van het vrouwenenkel op Roland Garros in Parijs is gewonnen door de 19-jarige Poolse Iga Swiatek. In twee sets versloeg ze de Amerikaanse Sofia Kenin 6-4 en 6-1. Swiatek is de jongste winnares op Roland Garros sinds Monica Seles in 1992. En ze is ook de eerste Poolse die een Grand Slam toernooi wint. Het weer, de meeste buien trekken vanavond naar het oosten weg, Maar helemaal droog wordt het niet. Langs de Zuidwestkust kunnen nog even forse windstoten voorkomen. Morgen vroeg neemt de buiigheid weer toe. Met een kleine kans op onweer. Tussendoor morgen ook af en toe zon. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk op de A7 richting Noord-Holland.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 Helemaal Hollands en duizend sterren. Welkom bij 2 uur van Entertainer to You. Dat allemaal hier aan de tolweg 10A. Op die 106.9. 104.5. En DAB Plus 6A. En wij gaan lekker verder met Wilfred Belly. En waar ben je nu? Ik ben hier. Achter die microfoon. Aan de tolweg 10A. Heerlijke muziek hier.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 In een roos van liefde en geluk. De werkelijkheid die vloog aan ons voorbij. Een toekomst bestond, dit de dag ging over in de nacht. Ik hield van jou.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 Als je dertig om is, wacht dan alsjeblieft op mij. Op Zo, Timberline. Waar ben je nu? Nou, ik ben hier. En uh, ja, waar u bent, uh, hoop ik, uh, ja, bij de radio. En uh, we gaan een hele nieuwe draaien. Ja, die is heel erg vers van de pers. Henk Dame. En samen met Henk Bernard. En ze zei toch. Blijven lekker bij Entertainer View. Tot de klokjes van acht uur. Mijn naam is Brittany. Hey. Goedenavond yellow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 Jou. Je snapt dat ik haar niet deel. Ze zei echt dat ze mij wou. Wil zij dan jou weer rijden? Je kan naar haar verlangen, maar ze hoort toch echt bij mij.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 niet best hoor. Ze zei toch echt, ik hou van jou. Als ze dat zegt en uh, ze spreekt met alles je af, nee, nee, nee. Laten we daar maar niet over beginnen, want dan zijn we de hele avond nog zoet. En uh, ja, ik ben er maar tot acht uur. Dus uh, mijn grootste geluk, graag dame. En tot ene of goedenavond.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 En uh, ja, we gaan uh, eventjes lekker terug in de tijd met Ferdie Lansé. Uh, de man achter VOF de kunst. En als ze lacht, dan lacht ze echt. Je kent er vast nog wel VOF de kunst. Eén kopje koffie. Daar is deze man uh, schuldig aan. Aan, uh, aan de groep VOF de kunst dus. Ferdi Lansé nu zes uur in de morgen. Mijn pen gaat trillend op en neer. Ik schrijf me gek en denk: dit is de allerlaatste keer. De hoofd barst bijna uit elkaar. Deze kater is geen huisdier, maar het gevolg van te veel drank, meneer. Alhoewel ze soms harde dingen zegt. En ik wil nieuwe plannen maak Oh, waarvan ik straks toch niet meer weet Alleen maar zeg dat het me spijt songs <laughs> gemeentes, <laughs> die, die waarheid houden we in het midden. Maar dit was in ieder geval Ferry, uh, Ferry Lancer. Hier bij CFM Entertainer of U tot vlogs vanaf van 8 uur. En we gaan lekker verder naar, uh, ja, Emma Heesters en El Universo. En deze is van de album De Beste Zangers. You're since hits me Now that you're gone.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 I need the stars in the sky tonight I need you with me Si tu no estas conmigo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 Can do anything, everything, but never lose you. With a dream. Ja, ja, heerlijk nummer. Natuurlijk van Rolf Al Universo en Emma Heestert was dit. Van ja, de beste zangers. En als je denkt dat er niks te doen is hier in Zandvoort, nou, dat is helemaal niet waar. Want tijdens de herfstvakantie is ze van theaterklas tot surflessen, en workshops tot pannenvoetbal. En daarnaast is er ook nog uh, het oktober Wildmaand in Zandvoort. Maar ook voor jongeren ja, veel activiteiten worden aangeboden. En uh, ja, dus er is genoeg van alles te doen. We gaan lekker uh, naar een, uh, een lekkere gouden oude van André van Duin. En uh, ja, het museum van onze jaren. En tot you Tot de klokjes van 8 uur. Mijn naam is Fred Heij.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 De jaren een mooie ja een hele mooie tekst vind ik wel en ja, dat is een beetje om, om dat je zegt van nou ja je gaat er een beetje over nadenken ja zo is het Maar soms moeten we ook een beetje laten varen. En dan gaan we naar uh, ja, een beetje zomerse, zomerse tint. Ja. Zo is het. souvenir En uh, dat wordt gezongen door Aventura. Tot acht uur. Entertainment for eh uh, Heerlijke zomerse muziek. Heerlijk. ja oh. Blijf erbij hè. Uh. Toch warm van? Hé hey, ja, dan zit je zeg van, joh, eh, maar buiten is het eh, een stuk kouder. En eh, ja, daar heb wat anders op gevonden. Ja. Druk je lijf tegen dat van mij. Het zal een stuk warmer worden dan. Maar ja, daar gaan we het nu niet over hebben. Luister maar eventjes naar Corrie Konings. Zo is dat, Cordy Konings. En uh, ja, druk je lijf tegen dat van mij. Hey, ja, heerlijk nummer. Hé, hey, um, ja, we gaan zo lekker de drie op rij van Fred Heij doen. En uh, ja, dat, uh, dat is uh, ja. Engelstalig, sowieso. Um, ja, wil je, wil je dus, uh, als, je, als je wat gemist hebt, uh, eventjes uh, kijken... ...op www.zfmartiesten.nl Ja, daar kan je eventueel... Uh, ja, ...een verzoekplaatje... ...nu nog aanvragen... ...nu kan het toch net... ...en uh, ja... We gaan ook een, een, een boekje verloten... van een oude vriend van mij. Uh, ja, in Brugge. Die heeft een boekje geschreven over zijn ja, dochter... Uh, die ontnomen is. En uh, daar heeft hij, uh, ja, dat heeft hij van zich afgeschreven. En als je wil weten uh, ja, waar het eigenlijk over gaat... Ja, dan moet je dat uh, gewoon eventjes uh, uh, ja, mailen. En dan wordt er, uh, ja, vindt er een, een loting zo Hallo, een lotingplaats. Zo moet het zijn. En um, ja... Dan gaan we daar naar kijken wie, wie ja, eigenlijk het meest originele mail stuurt. En uh, natuurlijk wordt er ook een single verloot van de Crazy Accordions. Uh, ja, en als je daar dus ook op reageert via Facebook... Uh, dan, dan, dan ja, kan je de single dus winnen. En uh, wat gaan we doen? We gaan gewoon naar de drie op een rij van Fred Heij. Ik zou zeggen: blijf er lekker bij, uh, luister lekker en de drie op een rij. De drie op een rij van Fred Heij. I get the same. Still in love with you. De drie op een rij van Fred Heij. I can't take it. I'm so lonely. Gee, I need you so.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 De driehoeperij van Fred Heij It in op van Fred Hey. Ja. En uh, ja, we, we, we begonnen met Chris Norman en uh, Still in Love With You. En als tweede natuurlijk Johnny Nash en Tears On My Pillow. En natuurlijk uh, onlangs hier uh, geweest uit Antwerpen, Sammy Joe, uh, Jolien en zij hadden het over Anaf. En, uh, ja, we gaan lekker een, een plaatje draaien van Daisy Talents. en laat mij mijn eigen gang maar gaan. In de naam in de naam Zo, ja, gaat niet helemaal, niet helemaal lekker, die. Ja, ja, dat heb je wel eens. Hè, ja, dat was het dan deze, deze talens. En uh, ja, laat mij mijn eigen gang maar gaan. En uh, ja, we gaan uh, langzaam naar de klokken van acht uur. En uh, zo dadelijk het nieuws, dus uh, van acht uur. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan nog een plaatje draaien van uh, Bep en Bert, natuurlijk. Want ja, ja, ja, ik probeer ze te bereiken. Maar helaas, uh, ik denk dat ze met de opname bezig zijn. Uh, van uh, ja, een soort van schaap met vijf poten. Dus ik zou zeggen: Nou ja, waar sta jij? Dus blijf lekker luisteren tot acht uur. En uh, ja, tot zo. Ja.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 Ja, als het allemaal echt gebeurt, jongens. Zeg, waar sta jij als het er even op aankomt? Sta je nog steeds op je benen met het vuur aan je schenen? Of ga je er vandoor? Lig ik met het virus in mijn nest. Nou, dat is lekker, dat ben je mooi klaar man. Zou jij me madden als de best? Oh, kom maar, mijn moeder de vrouw, raak jij volledig overstreet. Je kijkt wel beter uit. Kijk jij dat hamster in de latte? Nou ja, een extra blikje en, en heb ik straks een maken? Zou jij met mij de bal pakken? Of vul je, je liever je eigen zakken? En heb je maling aan de rest? Klop straks de buurvrouw van je aan. Geslagen door de eigen man. Ach, die stak het. Ze kan het leven niet meer uit. Waar ben jij dan? Ze weet niet waar ze net moet zoeken. Hij ramt daar recht in alle hoeken. Zou jij die vent alleen vervloeken? Of zeg je daar misschien met vans? Zou je dat leggen? Natuurlijk wel. Waar sta jij als de nood aan de makkel? sta jij, als het er even op aankomt? Loop jij dan te zuiken, kan ik het wel bekijken? Of ga je ervoor? Als ik het niet zo goed meer weet, en zelfs je voornaam steeds vergeten. ik ben de beste overkomen, de proef weer vol zit, maar nou, een scheet. En een deel jij nog liever alleen? Als de Russen binnenvallen, de bommen op je oren knallen, zou Staal jij daar ook staan met z'n allen? Of interesseert het je gereed? En als ik naar de pijp ga, Maarten... waar sta jij als magere me onthalen? Waar sta jij als ik het loodje heb geleerd? Waar sta jij? Zou jij mijn leven verhalen? Of sta jij dan te kranken? Met mij de zit plakken en er komt er niets van terecht. En als de erfenis vrij komt, was je liefde liever dan echt. Of loop jij dan te trutten? Trek je gauw aan je stutten? Doe je niet wat je zegt? De wereld in brand, kijk jij dan weer. Steek je je kop in het zand, of raak je volledig?